Uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Mensen met schulden kunnen tijdelijk een adempauze krijgen. Ze hoeven dan maximaal een half jaar geen rekeningen te betalen. Volgens staatssecretaris Kleinsma en minister Van der Steur... moet die adempauze ervoor zorgen dat het hulptraject meer kans van slagen heeft. Het zorgt bij mensen met schulden voor wat rust... en ze krijgen de kans om een overzicht van hun financiën te maken. In de Belgische hoofdstad Brussel is straks een grote betoging van de vakbonden tegen de bezuinigingsplannen van de regering. Er worden 50.000 mensen verwacht. Vanwege de betoging is het openbaar vervoer in Brussel en de rest van het land flink ontregeld. Een groot deel van de tram- en busbestuurders heeft het werk neergelegd. De verwachting is dat de treinen wel rijden. Griekenland is bezig met de ontruiming van het geïmproviseerde vluchtelingenkamp bij Idomeni aan de grens met Macedonië. De ruim 8000 vluchtelingen worden in groepen naar nieuwe, betere ingerichte kampen gebracht. De ontruiming gaat zeker een week duren. Volgens de regering wordt er geen geweld gebruikt. Tessel staat in de beroemde reisgids Lonely Planet in de top 10 van Europese vakantiebestemmingen voor komende zomer. Het Waddeneiland staat op plaats 9 vanwege de ongerepte duinen, natuurparken en verlaten witte stranden en bossen. De reisgids schrijft ga er naartoe voordat de rest van Europa het ontdekt. Op nummer 1 van de gids staat het Griekse schiereiland Peloponnesos. Theaters en concertgebouwen trekken meer bezoekers. Per voorstelling steeg het aantal bezoekers vorig jaar met 13 vergeleken met een jaar eerder. Het totaal aantal bezoekers kwam uit op bijna 10,5 miljoen. Volgens de Vereniging van Schaalburg en Concertgebouwdirecties is het aantal voorstellingen gestegen. Ook is er meer ruimte voor lokale producties en versterkt dat de band met mensen uit de omgeving. Het weer bewolkt en op de meeste plekken droog. Het wordt 14 of 15 graden. Morgen vooral in de middagzon. Het wordt dan 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB.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 De muziek van Santana. Deel ze met Holden, een van de grootste hits van Santana. Het is 7 over 4, welkom terug bij Zandvoort op zondag uur 3. En wat gaan we in uur 3 allemaal doen, Albertje? Nou, allereerst even een tussenstand. En dan hebben we het over de vierde race van de DTM. De verreden in Spielberg. Uh, momenteel met Glock aan de leiding, gevolgd door Jamie Green... en gevolgd door Martin Ekström. Met nog even kijken. Iets minder dan zes minuten te verrijden. Dus de, de einduitslag volgt later dit uur. Dan Ten, even tennis. Tussenstand nog steeds uh, onveranderd. En dan hebben we het natuurlijk over de eredivisie gemengd tennis van de KNLTB. Lemonias uh, ontvangt uh, TC Zandvoort. Dus tussenstand is nog steeds 2 tegen 0. We houden u op de hoogte. Uh, kwart over 4 gaan we natuurlijk de uh, pit report doen. Uh, we kijken samen nog even met Max Verstappen terug op de prachtige race van Barcelona. En we kijken natuurlijk even vooruit naar de race van volgende week. En die is minstens zo spannend in Monaco. Uh, we hebben natuurlijk om half vijf het dier van de week... en die luistert naar Felix. En het gedicht van de week, ja, we zijn er nog niet helemaal uit, hè? Of ben je eruit? Nou, ik wel. Jij bent eruit? Ik kies uh, voor die ene. Voor die ene, oké, okay, dan wordt het die ene. En uh, ja, laat u dan verrassen, <lacht> het heeft uh, niet zoveel... Weet je nog niks. <lacht> Weet je nog niks, maar goed, optie twee wordt het. Ja. We blijven, we blijven u verrassen. Dus ik zou zeggen, uh, ook genoeg reden om het derde uur te blijven luisteren... naar je lokale zender ZFM op deze wat druilorige zondagmiddag. En hier is Mike Posner. I took a pill in Ibiza, to show of was cool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 Just like this, you don't wanna be stuck up on that station Stuck up on that station We Is Een echte zondagmiddagpraat hè? Deze van de Everts White Band. Go to pick up the pieces. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja. Oh ja. ja, laten we eerst de DTM even nee, meenemen. Nee nee, nee, nee, Je moet oh. even opletten, want uh, ze zijn net gefinished. En even kijken wie er gewonnen heeft. De laatste tussenstand die ik hier heb staan... is Timo Glock voor Jamie Green voor Xtreum. Maar ik weet niet of dat gelukt is als je dat even in de gaten wil houden. Nee, wat wij gaan doen is even terugkijken in alle rust met uh, onze Max... En uh, ja, inmiddels uh, heeft onze Max zijn eerste Grand Prix zegen op zak... en is het even tijd om rustig terug te blikken. De kersverse racewinnaar was heel even in Nederland... voor een bezoekje aan sponsor Exact en een interview met Jeroen Pauw. In, in dat gesprek blikte hij uitgebreid terug op zijn eerste raceweekend voor Red Bull... dat voor iedereen veel succesvoller verliep dan verwacht. We doorliepen op zondagochtend de strategie en het doel was simpel... Voor de, Ferrari, voor de Ferrari's blijven en als derde en vierde finishen. Daarbij wilde ik, wilde ik natuurlijk wel de beste Red Bull-rijder zijn, aldus Max. De 18-jarige coureur wist dat het lastig zou worden... om Sebastian Vettel en Kimi Rijkonen voor te blijven in de eerste ronde. Sterker nog, de Duitser leek hem te snel af te zijn... tot Verstappen hem in bocht drie buitenom passeren. Ik zag Fernando Alonso in 2012 dezelfde move maken... en wilde dat ook proberen. Het is ontzettend mooi dat het lukte. Achteraf kun je zeggen dat ik daar de race gewonnen heb. Als ik Vettel daar niet had ingehaald, dan was ik, er geen, was ik geen eerste geworden... want je zag later in de race hoe lastig het was om iemand voor de, voorbij te gaan. Plan A was een tweestopper. Terugkijkend bleken nog twee elementen doorslaggevend... op de route naar de eerste Nederlandse Grand Prix-zegen... De clash tussen de Mercedes-rijders en de strategie van Verstappen. Als de coureurs van het snelste team samen van de baan gaan... dan weet je dat je meer kans maakt op een podiumplaats. Dat kon een, uit, een opmerking zijn van Johan Cruijff. <tieft> Nogmaals, als, als de, de, het snelste team samen van de baan gaat... dan weet je dat je meer kans maakt op een podiumplaats. We wisten op dat moment nog niet hoe snel de Ferraris waren... maar ik voelde me goed in de auto. Plan A was een stopper, ook voor Ricciardo... maar hij had te veel bandenslijtage. Uiteindelijk gebeurde het ondenkbare. Verstappen hield Rijkonen achter zich en kwam als eerste over de streep. Een emotioneel moment, zo bekende Max. Die spontaan kramp kreeg van zijn vreugdeuitbarsting. Ik hield het bijna niet droog... toen ik alle juichende mensen met Nederlandse vlaggen zag. Zo'n eerste race, zegen, daar moet je van genieten. Dat vergeet je nooit meer. Ook emotioneel, het weerzien met vader Jos. Ongeveer een uur na de race, daar werd nogmaals duidelijk... hoe goed de band tussen vader en zoon is. Zonder mijn vader had ik daar niet gestaan dan had ik ook de Formule 1 niet gehaald. Dit is, dit is wat ik zelf wilde bereiken, maar hij heeft me altijd ondersteund. Het is keihard werken, je wilt altijd beter worden. Je moet soms veel laten, ook als het gaat om vrienden en familie. Maar uiteindelijk is dit het mooi, mooiste wat er is. En nu? Nu de focus op Monaco. Volgende week zondag, 2 uur. Oké, okay, nou, de DTM is gewonnen door Timo Klok. Nou, dat vermoeden had ik al. En uh, gevolgd door... Uh, die heb ik even niet mee kunnen houden. <laughs> we houden het vorig <laughs> nog op Jamie Green en Ekström. Mocht dat anders zijn dan hoort u van mij. Tussenstand tennis hebben we het dan over. Eredivisie gemengd tennis. Nog steeds Lemonias tegen Zandvoort. 2 tegen 0. Oké, okay, tot zover het Formule 1 nieuws. En het uh, autosportnieuws natuurlijk. Hè, wat ook de DTM hebben we even meegenomen in dit blokje. Timo Klok dus, de winnaar van vandaag.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 a 63 I'ma buy a no new Celine Let her ride in the foreign with me Oh, shit, baby I'm her boo And shit down the date voor de maandag. Work from home. Ja, lekker. Je hoorde de show van Fifth Harmony op de zondagmiddag van CFM Sanford. En we schakelen maar door, hè. We zijn nu weer bij de Giro die we verder gaan volgen. Ja, nog even een updateje. Oh, nee. jouw of niet? Nee, trouwens. Oké. Ja, mag wel, hoor. Nee, nee. Ga maar door. Kom op. Update. Goed. Nogmaals, vandaag krijgen de renners te waken met een klimtijdrit... klimtijdrit rit. En Kruiswijk verdedigt vandaag zijn roze. Zij het slechts dat hij een heel weinig voorsprong heeft op de achtervolger achter hem. Want dat gaat namelijk over luttelen van secondes. Maar goed, wij volgen het voor u. De ontknoping zal tussen half vijf en half zes ongeveer plaatsvinden. Zijn voorsprong bedraagt 41 seconden op Nibali. Chavez, de ritwinnaar van gisteren, volgt op 1,32. Dus de strijd is in volle gang en de heren moeten deze 10 kilometer klimtijdrit... kijken om het verschil te overbruggen. Ik hoop het natuurlijk niet voor Kruiswijk, want dan hebben we dinsdag nog steeds een Nederlander... in de roze trui in de Giro d'Italia. Dat zou mooi zijn. Nou, we gaan het even zonnig maken hier in Zandvoort... Uh, met de nieuwe single van Enrique Iglesias, Duella el Corazón. Solo en tu Todos esos besos que te quiero dar, En mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver, mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa ver si te quedas o te vas, si no no me malas. Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy.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 Su sufrimiento que te hace llorar Op schema vandaag, eh, Albert jan want het is precies eh, half vijf. Blijkbaar wel. Ja, he. Het eh, dier van de week, deze week, Felix. Felix, een leuke, aanhankelijke, iets te dikke kater van middelbare leeftijd. Hij zit al wat eh, langer in het dierend huis en is inmiddels helemaal gewend aan uh, de medewerkers. Dat heeft wel even geduurd en in zijn nieuwe huis... zal hij dat ook wel even de tijd voor moeten krijgen om te wennen. Felix is sociaal naar andere katten in huis... en maakt graag even een ommetje buitenshuis. Bent u op zoek naar een leuke, gezellige T-muts-modelkater? Ik heb het niet verzonnen. Kom dan eens kennis te maken met Felix. En Felix verblijft momenteel in het Dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5, te Zandvoort. Te bezoeken op maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. Kijk ook even op de website wwwdierenthuis want ook Felix verdient een thuis. En als je de leuke foto van Felix wilt zien... dan kan je ook de CFM-app downloaden... Want ook daar uh, is de foto van uh, Felix op te zien. Te downloaden in de Play Store, App Store en de Windows Store. Zoek gewoon even onder CFM Zandvoorts. Zondagmiddag. Wat ook leuk is, zo dadelijk het gedicht van de dag. De ongecensureerde versie van het gedicht Max. Ben je er al klaar voor, Robert Jan? je aan het oefenen. Ja, nee, daar, dat, dat, dat, dat gaat een zware opgave worden hoor. Dat wordt winnen hoor. Ja, ja nog, nog tien luisteren. minuten te gaan uh, tot het uh, gedicht van de dag. Max dus in de ongecensureerde versie, maar eerst onder meer uh, deze van Milk Chance. It's been so kind. Nou, vanmiddag bij Salvador, op zondag heel veel sport. En we hebben nu een uh, voetbalblokje. Ja, en dan hebben we het over, natuurlijk, over de diverse bekerfinales... die in Europa zijn verspeeld en verspeeld gaan worden. Gaan we allereerst even naar uh, gisteren... waar uh, Louis van Gaal zijn eerste prijs als manager van Manchester United binnenweest te slepen. Op Wembley zegevierde zijn elftal in de finale van de FA Cup over Crystal Palace. Invallen Jesse Lingard bezorgde United met een prachtige goal in de verlenging de zegen. Het was twaalf jaar geleden dat United het Engelse bekertoernooi voor het laatst winnend afsloot. En gelijk gisteravond kwam er een bericht van de BBC. Ik heb het vandaag nog niet bevestigd gezien in andere uh, uh, kranten. Uh, dat uh, de, dit ook de laatste prijs is die Van Gaal binnenhaalt voor Manchester United. Want uh, de, de BBC speculeerde openlijk over het feit dat met ingang van volgend jaar Mourinho aan het roer zal staan van Manchester United. En daarnaast wordt ook al ge gezegd dat wellicht Van Gaal terugkomt bij Ajax. We zullen het voor u blijven volgen. Dan hebben we natuurlijk ook nog de Duitse DFB-pokal... gisteren ook verspeeld... want Bayern München heeft Pep Guardiola een afscheid in stijl bezorgd. De in de bekerfinale werd Borussia Dortmund... na een strafschoppend sessie verslagen. Na 120 minuten stond het nog 0-0. Direct na afloop barstte de Spaanse trainer van de Zuid-Duitsers in tranen uit. Guardiola won in zijn drie jaar bij Bayern München... zo'n beetje alles behalve, wat, alles behalve de Champions League. De 45-jarige trainer verkast naar Manchester City... Overige uitslagen van de diverse Cupfinals. Uh, heel verrassend. De Glasgow Rangers uh, speelden tegen de eerste klasse, de eerste, eerste divisie, heel Burnian. En de, de Glasgow Rangers gingen met 2-3 onderuit. Dus een, laten we zeggen, een, een, een team uit de UPL League, als je dat vergelijkt. Ja. Gaat Europa in om uh, Europees voetbal te gaan spelen. Zoals gezegd, Manchester United, Crystal Palace was 2 tegen 1. AC Milan, Juventus. Juventus haalt de dubbel binnen. de dubbel binnen, Zowel landskampioen en ze winnen nou met 1-0 van AC Milan. Dan hebben we nog Bayern München, zoals gezegd, na penalties. Bayern München, de winnaar van de DFB-pokaal. En dan hebben we nog Paris Saint-Germain tegen Olympique Marseille. 4-2-2, een geweldig afscheid voor de sterspeler van Paris Saint-Germain. Vanavond om half tien hebben we natuurlijk nog de Spaanse bekerfinale. En uh, die gaat tussen Barcelona en SFC Sevilla. En uh, even kijken, de finale van de Copa del Rey, zo heet die in Spanje, zal worden afgewerkt in het Stadio Vicenza Calderón, de, de thuishaven van Atletico Madrid. Beide finalisten hadden een voorkeur voor het stadion van de Real Madrid. Maar de Spaanse Bond heeft anders besloten. Vanavond half tien El Copa del Rey finale tussen Barcelona en uh, Sevilla. Nou, tot zover het uh, voetbalnieuws. We gaan ons opmaken voor het gedicht van de dag. Het gedicht heet uh, vandaag Max. En we gaan hem doen, hè, he, Nog ongecensureerde versie. Dus uh, oortjes dicht zo meteen. De uh, ja. rot kwart van vijf. Maar eerst mode Hier is People are People. Ja, dat dacht zo op de zondag bij CFM. Door de Deepest Motor en People Are People. Ja, als ik zo op het klokje voor mij kijk, is het bijna kwart voor vijf geworden. En dat betekent dat we hem gaan doen. Het gedicht van de dag. En vandaag is het gedicht van de dag Max. En we doen de ongecensureerde versie. Nederland! Nederland! Wat is dit bizar? Nog een half rondje voor Max Verstappen. Negentienden, Kimi Rijkonen. Toch weer duwen, toch weer trekken. Maar nu komen we in Verstappenland. Want hier heeft hij hem steeds weer weg kunnen houden. Zestienden, even aanremmen nog. De druk staat er nog steeds vol op de ketel. Voor de Nederlander, Max Verstappen. Man! Dat ik dit als commentator meemaak, die lult niet meer. Bizar, fucking bizar. Jaren zit je naar dingen te kijken en te hopen. En daar is die, Max Verstappen in de laatste bocht in Barcelona. Yo, hey, yo, ho. Yo, fucking ho, wat bizar. Ongelooflijk. Sportoverwinningen zijn zo mooi. En deze is de allermooiste die ik ooit in mijn leven heb gezien. Wat is happening, roepen ze hier. Jonge, jonge, jonge. Straatfeest. Jezus, niet normaal, dames en heren. Echt niet normaal. Geweldig.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 30-5, Rijkonen rijdt 30-2. Je voorstellen, daar zit dan Vettel straks ook nog ergens in de buurt, hè. Dat wordt spannend, hoor, met die pitstop. Die tello links in beeld, kan er niet even gewoon meteen 10 rollen bij. Okay. 20. Je toch Jos van stappen eten, je zit gewoon deze wedstrijd te kijken... dan heb je toch gewoon een hartslag 300.000. Dan heb je klotsende oksels, dan heb je 8 op plekken, waar je het niet verwacht had. Dan zou het dan zo snel komen... Erbij. Overtaking is een art, defending is een art. Wat er nog champagne op het podium zijn, dat kan dat, want je moet 18 zijn in uh, Spanje om uh, champagne te kunnen spelen. De druk staat nog steeds vol op de ketel voor de Nederlander te stappen. Man, dat ik dit als commentaar mee nog meemaak, lult niet meer. Door jaren zit je naar dingen te kijken en te hopen. En daar is hij. Maakt de stappen in de laatste bocht in Barcelona. Yo, hey! Dankjewel Christian. Geweldig, hè? We hebben we hem nog even meegemaakt die race van afgelopen zondag. 15 mei gewonnen door onze eigen Max Verstappen. Yo hey yo, yo ho ho! Yo fucking yo. ho! Ah, ja, ja, kent de plaatje niet, hè? Toch? Vos, heb jij ook wel opgedanst, of niet? Ja, nou nog. Zeker weten. Dat, dat bedoel ik. Nou, we gaan uh, nog even één uh, plaatje draaien... en dan uh, gaan we zometeen eens even de restant van de sport doornemen en dergelijke. Want daar zijn we ook druk mee bezig natuurlijk bij Zandvoort op zondag. infinity, <laughs> you know the roof on fire.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 Walk wow, this way. In a frame. Ja, we gaan nog even kijken naar uh, Stefan Kruiswijk, want uh, die is uh, op die moment aan het uh, toeren. Ja, ik. Uh, ik, moet, ik hou hou me de goede, luisteraars en kijkers. Uh, ja, Limbali uh, is uh, onderweg en uh, Kruiswijk is inmiddels ook onderweg. En uh, de, de, bij, het, bij een 9.07 uh, was, zoals ik het nu zie, Kruiswijk de snelste. En uh, of het nou 0.32 seconden is uh, dat de voorsprong van Kruiswijk op Nimbali is... dat even onder voorbehoud. Ze zijn er nog niet, ze zullen ongetwijfeld na vijven uh, finishen. Dus uh, wellicht uh, dat u dat uh, op de televisie duidelijker kan volgen... of kan blijven volgen. Uh, in ieder geval, Kruiswijk en Nimbali onderweg uh, bij de start... Schilde het 41 seconden en uh, ja, de, de kaarten zullen worden geschud... pas na het, uh, het overschrijden van de finish tijdens deze klimtijdrit... over meer dan 10 kilometer. Dan nog even het tennis. tennis. Ja, nog steeds. Dat wordt een latertje voor de TC Zandvoort uh, vandaag. Want de tussenstanden in de eredivisie gemengde tennis zijn als volgt. Leonias tegen Zandvoort, 2 tegen 0. Leeuwenberg-Saland, 0 tegen 2. Alta-Naandwijk, 1 tegen 1. En Lobbelaar tegen Rapiditas, 1 tegen 1. Tot zover. Oké, okay, tot zover ook deze uitzending zit er alweer op. Meen je niet? We hebben het met heel veel plezier gedaan. En volgende week zijn we er weer. Zandvoort op zaterdag. Zeker weten tijdens de Benelux races op het circuitpark Zandvoort. Tot dan in een hele fijne zondagavond en bedankt voor het luisteren. Dag, things doei, doei. In